Kees Groot met het NOS-journaal. Er wordt voorlopig geen bij Woerden. Minister Kamp laat weten dat de vergunning uit 2009 geactualiseerd moet worden. Het Canadese bedrijf Vermillion Energy wil vanaf 2017 gaan boren, zo werd onlangs bekend. De gemeente verzet zich tegen de plannen. Minister Kamp begrijpt de ontstaande ophef. Volgens hem zijn we sinds 2009 meer te weten gekomen over wat de gevolgen van gaswinning kunnen zijn. Daarom zal hij de oude vergunning opnieuw beoordelen, waarbij de veiligheid van de bewoners voorop staat. VVD en PVDA praten morgenochtend verder over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De coalitiepartijen zijn al dagen met elkaar in gesprek over de bed, bad en brood kwestie. Haagse ingewijden gaan ervan uit dat de partijen nu langzamerhand naar een uitkomst toewerken en dat morgen een cruciale dag wordt. PvdA-leider Samson zei na afloop vanmiddag dat het echt de goede kant op gaat... en dat hij hoopvol is gestemd. VVD-fractievoorzitter Zijlstra voegde eraan toe dat de partijen een heel eind zijn... maar volgens hem ben je pas over de finish als je er overheen gereden bent. De man die vanochtend werd aangehouden bij de brand in de Britse ambassade in Den Haag blijft langer vastzitten. De politie houdt rekening met brandstichting. De 32-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand. Hij is een Nederlandse medewerker van de ambassade. Bij de brand raakte niemand gewond. Brandwonden slachtoffers hebben kritiek op aardappelgigant Avico vanwege een reclamespotje. Daarin is te zien hoe de broek vlamvat van iemand die een barbecue wil opbouwen. Aan tafel zorgt een verbrande broek voor hilariteit. Brandwonden slachtoffers wijzen erop dat ieder jaar honderden mensen tijdens de barbecue brandwonden oplopen. Avico is geschrokken van de reacties en gaat kijken of de scène aangepast kan worden. Het weer toenemende bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer. Dames en heren. Niet alleen raadsleden en belangstellenden hier in de zaal... maar ook de luisteraars thuis. Welkom bij de openbare raadsvergadering van 21 april 2015... van onze alom geprezen gemeente. Nou, dan is de opening denk ik wel voldoende geweest. Zijn er mededelingen van uw kant in zaken... ...belangen de en dergelijke mevrouw Geurenson. Aan u het woord. Voorzitter, ik ben voorzitter van uh, CFM... ...en zal derhalve niet meestemmen... ...bij... ...agenda de punt 3. Punt ja. Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Wisman. Uh, ik zal niet... Uh, ...meestemmen bij... ...Kwalus uh, Zonnevoort 25... ...omdat ik... Uh, Vriendschappelijke betrekkingen onderhaal met een van de eigenaren, dank u wel, meneer Wisman. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar de loting. Uh, voorzitter, een... voorzitter, meneer Toner. Ja, ik vind dit nu toch wel wat de heer Wisman zegt. Vind ik wel heel erg ver gaan. Ja. Ik ken heel veel mensen in het dorp. Dat is een kennis, dat is een goede vriend, dat is dit en zo. Dan moeten we op een gegeven moment moeten met z'n allen vertellen van... wij mogen niet meestemmen, want wij kennen die persoon. of Ik vind, daar moet je, daar moet je toch een over goed over nadenken. Ja. Hoe ver dat gaat. Dus ja, Dat is aan het individu zelf, exact. maar dat vind ik niet. Ik vind namelijk dat wij hier gekozen zijn om dit dorp te besturen... En, uh, en die democratische spelregels, die moeten we nou ook niet weer zo krampachtig gaan, gaan interpreteren dat dadelijk iedereen zijn mond moet houden. Nee hoor, dat, dat uh, is ook denk ik de hoofdregel meneer Tonen. Daarom rustig een zware verantwoordelijkheid op raadsleden om zonder last of ruggespraak uh, uiteindelijk hier naar debat tot besluitvorming te komen. Want daar refereert u aan. Uh, en ik heb in het vooroverleg even kort met meneer Wisman over gehad. En hem ook gezegd, ja dat is niet zomaar een lichtvaardig besluit wat je neemt. Maar in essentie berust die afweging steeds bij ieder raadslid voor zich. Omdat die afweegt of hij zich voldoende vrij voelt en onbevangen om die stemming te doen. En op basis daarvan, maar dat had u nog niet gehoord, is deze afweging gekomen. En het is denk ik goed dat u even onderstreept dat we elkaar daarin veel ruimte geven. Uh, dat is denk ik ook goed om de andere kant te horen. Maar uiteindelijk is dat de individuele afweging. Meneer Wisman, had u nou behoefte om daarop te reageren of zegt u, ik heb het goed samengevat. Voorzitter, u heeft het goed samengevat. En integriteit staat mij hoog in het vaandel. En dat is mede in een argument. Goed. Um, de loting, wat ik wilde net u meedelen dat nummer 8. Dat is meneer Metters. Als het tot hoofdelijke stemming komt, meneer Metters, mag u als eerste uw stem kenbaar maken. Wij gaan door naar agenda punt 2, dat is het vaststellen van de agenda. Aan de agenda is op verzoek van de rechtbank, zijnde een onafhankelijke pilaar in ons democratisch stelsel, een punt toegevoegd. Althans, dat wordt aan u voorgesteld. Mag ik uw instemmend geknik daarbij zien? Ja, dat is goed voor de luisteraars thuis. En, en traditiegetrouw voegen we dat aan het einde van de vergadering toe. Dat is na agenda punt 7, komt dus een nieuw 8... ...en dat is de reactie op het verzoek aangaande het perceel kwals van Uffertlaan 25. Dan, en voordat ik ga hernummeren, kijk ik nog even terug... ...zijn er nog andere voorstellen ten aanzien van de agenda? Dat is niet het geval. Dan wordt ingekomen post agenda punt 9... ...het verslag van de vergadering van 24 maart 2015 wordt agenda punt 10... ...en agenda punt 11 is dan de sluiting... al dus vastgesteld dan gaan we naar de bespreekstukken de zendtijd toewijzing van ZFM u heeft daar nog een memo over gehad eh, vanuit het college en eh, aangezien dit tot de portefeuille van de burgemeester behoort kijk ik even rond wilt u dat ik de waarnemend voorzitter vraag om mij te vervangen of zegt u dat is mevrouw van der Veld meneer Kramer of zegt u... Het zal niet zo spannend worden. Wij vertrouwen op uw stuurmanskunst. Dank voor het compliment. Ja, ik bood u weinig ruimte. Hè? Excuses. Goed. Wie wenst hierover nog debat? Ik kijk even rond. Niemand? Goed. Dan is het helder. En fijn dat het ook recht is gezet... Op die wijze. Dan ga ik over tot stemming. En bij handopsteken graag nogmaals met de kanttekening dat mevrouw Keurensson heeft gezegd. Nou dat is terecht. Vanwege het feit dat ik voorzitter ben van ZFM, onthoud ik mij van stemming. Bij handopsteken. Wie is voor het raadsvoorstel zendtijdtoewijzing al advies? Ik constateer dat dat unaniem is. Want tegen, stel ik nog even de vraag, wie is tegen? Niemand. Met één onthouding van mevrouw Keurenson is dus het voorstel aangenomen. We gaan door naar agenda punt 4, uitbesteden inventarisatiewerkzaamheden, archief 1980 en 2008, twee blokken. Ook daar is nog een aanvullende memo ter verduidelijking aan u toegezonden, mede de van de commissiebehandeling. Ook daarvoor geldt dat de portefeuillehouder is ondergetekende en ook daarvoor geldt, wilt u dat ik mevrouw van der Veld vraag om mijn positie in te nemen? <lacht> Niemand? Is dat het akkoord dat u blijft zitten? Laat ik hem anders formuleren. Ik dacht, leg hem open neer. Ja? Goed. Um, wie wenst het debat hierover? Meneer Tonen. Iemand anders nog? En mevrouw Keurensson en meneer Deppels. Zullen we in die volgorde het woord gaan geven, meneer Tonen? Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Hetgeen ik zeg is uh, overigens uh, samen met uh, Sociaal Zandvoort. Um, u zegt in de mededeling... Uh, ...naar aanleiding van de uh, commissievergadering... ...heeft u nog gekeken naar de inhoud van het voorstel. En geconstateerd dat op onderdelen de bewoording ongelukkig gekozen is. Daarmee doelt u de, denk ik op de tekst van, uh, van het raadsvoorstel. Ja. Ik moet u zeggen dat ik me... Uh, meer heb gestoord aan de beantwoording van het college in de commissievergadering dan aan de aantoonbare fouten die er in het voorstel staan. En mevrouw Geurenson heeft er in de commissievergadering ook op gewezen, maar desondanks heb ik ben niet eens een woord van. Uh, oh, dat had we dan toch iets anders moeten formuleren uh, te horen gekregen. Want ondanks het feit dat u zelf schrijft dat u zaken naar voren wilt trekken, en dat herhaalt u nog in uw mededeling, meende de heer Bluis voor de zoveelste keer sneden te moeten uithalen naar het vorige college. ...dat Verzuim zou hebben deze werkzaamheden tijdig uit te voeren... ...waardoor we nu opgezadeld zouden zijn met dubbel werk en een grote uitgavenpost. Blijkbaar kende hij zelf het eigen voorstel niet... Eh, nog, onder, ...nog onderkende hij de fouten die in het voorstel staan. En ik denk dat het zo onderhand de tijd wordt na een jaar... Eh, ...op te houden met het telkens met een beschuldigende vinger te wijzen... ...naar wat vorige colleges hebben gedaan... En zeker in de spiegel kijkend met dan de constatering die het college zou moeten maken... dat het eigen prestatieniveau op dit moment nog ver achter blijft... voor wat de bevolking zou mogen verwachten op grond van de verkiezingsbelofte. Voorzitter, u schrijft in de mededeling dat met de werkzaamheden op zijn vroegst pas eind 2015 gestart kan worden... en dat die werkzaamheden zeker een half jaar in beslag nemen. Nu dat zo is, staat niets ons in de weg om het geheel in 2015 aan te besteden. In 2015 blok 1 te financieren uit de algemene reserve. En blok 2 op te nemen in de begroting 2016. Overigens is het niet erg handig... in een raadvoorstel bedragen op te nemen... over zaken die nog aanbesteed moeten gaan worden. En ik kan me ook niet herinneren dat we dat wel eens eerder hebben gedaan... Ik beperk me daarom tot te spreken in procenten en dan zou het voorstel van ons zijn 50% ten laste van de algemene reserve in 2015 en 50% ten laste van de begroting 2016. Mocht het college dit voorstel niet overnemen dan zullen PvdA Sociaal Zandvoort hier alsnog een amendement over indienen. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Mevrouw Gurenson. Ja, dank u voorzitter. Ik moet heel eerlijk zeggen dat um, de memo uh, die u gestuurd heeft, um, daar had ik toch wel enige verbazing bij. Um, was het in de, in de, in de commissievergadering, um, waar het heel veel is gegaan, is het regulier werk of niet? En wordt het nu eigenlijk, uh, de, de reden die wordt aangegeven is dokman? het systeem waar, waar, waar, het, waar, het, waar het archief nog op draait. Tijdens de commissievergadering heeft uh, wethouder Bluis... regelmatig gezegd en bij herhaling dat het gaat om regulier werk. Werk wat we moeten doen, wat niet is opgenomen in de begroting. En daarbij heeft hij zelfs op een gegeven moment de vraag gesteld... toen we zoiets hadden van als we het vooruit willen schuiven... dan kunt u het opnemen bij de begroting en daar dekking voor zoeken... Um, of we dan wel bereid waren om iets anders te schrappen... Dat zijn keuzes maken binnen ook een kerntakendiscussie waar het hier heel vaak over gaat. Voorzitter, het opmerkelijke zit er ook nog in dat u op het einde zegt... dat de werkzaamheden door medewerkers wel uitgevoerd kunnen worden. Ik denk dat u hier bedoelt dat het niet in huis uitgevoerd zou kunnen worden als je het verhaal verder leest. Daarbij valt ook nog op dat de kosten voor de werkzaamheden worden geschat op basis van oude gegevens... Terwijl er in de commissievergadering is gezegd. Door de wethouder. Dat er de bedrag wat genoemd is. Uh, dat daar een offerte voor was. En als we, het, als we het zouden willen uitstellen. Dat we een nieuwe offerte zou moeten, zouden moeten aanvragen. Voorzitter. Dat is allemaal verwarrend. Als het gaat om regulier werk. Wat u zou moeten doen. Maar niet op dit moment. Want er blijft nog steeds staan. Dat het pas vanaf 2020 is. Dus u kiest er bewust voor om het vervroegd of naar voren te halen, dus van vroeg uit te voeren, dan zult u daar een dekking voor moeten zoeken. Dus ik roep u hier bij herhaling op om het op te nemen bij de voorjaarsnota, bij de begroting, om daar dekking voor te zoeken en om het nu niet ten laste te brengen van de algemene reserve. Dank u wel, mevrouw Guronson. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, wij vinden eigenlijk dat uh, gezien de financiële situatie van de gemeente Zandvoort... nut en noodzaak om er nu al mee te beginnen, terwijl dat nog niet uh, opportun is... vinden we dat niet uh, verstandig. En zijn we voor het uh, meerdere gedeelte van het betoog van uh, mevrouw Keuresson-Heens. En wat ons verder stoort, dat is op uh, pagina 2... dat uh, het voorbereidingen betreffen... In het kader van de overdracht van bestuurlijke taken aan de gemeente Harlem. Volgens mij hadden we overdracht van bestuurlijke taken. Uh, zouden we dat niet doen? Dat zouden meer ambtelijke taken zijn. Maar goed, dat is zo. Dat was het, uh, voorzitter. Ik kijk nog even rond. Iemand anders nog behoeft aan de eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan ga ik vijf minuten schorsen, omdat ik even behoefte heb aan afleg.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 ik mis je zo. En I miss je so, till. I'm old. Ja, dit was in Your arms van Chef Special. Je ja. luistert nog steeds naar de gemeente: Ratervaring. Nu Hot and Cold van Kate Perry. You Deze heeft geschorst, met name omdat ik even zake de financieel getinte vragen uh, breder in het college wilde klankborden. Um, en het antwoord luidt als volgt. Ja. Um, het gaat om regulier werk. Het komt één keer in de tien jaar zo'n blok. En daar kun je op een aantal manieren mee omgaan. Dat kun je bijvoorbeeld, als je uh, de tijd hebt of een keuze maakt, uh, in 2016 doen. Dat kun je bijvoorbeeld... Jaarlijks reserveren in de vorm van een voorziening en dergelijke, dat zijn allemaal keuzes uh, nu is, en dat heeft ook te maken met het feit dat vanaf 1 oktober 2008 wij al gedigitaliseerd werken dus je hebt eigenlijk één groot blok van regulier van 10 jaar en een klein blok van 8 jaar ineens waarmee je het ook afrondt en daarom hebben wij ook gedacht, dat bundel je en dat besteed je op die manier aan en dan verwachten wij er ook een aanbestedingsvoordeel in te halen in combinatie met de voorbereidende werkzaamheden... die dit jaar uit de reguliere capaciteit gedaan kunnen worden... dat heb ik ook weggeschreven en mevrouw Geurensen heeft terechtgezegd... dat de conclusie dus ook is dat het extra werk niet door ons kan worden gedaan... want dat doen we ook niet. Dus dank voor die verduidelijking daarvoor. Kom je tot dat beeld met dit voorstel. En het is geen principiële zaak. Je kunt het op verschillende manieren oplossen. Het kan op deze wijze uit de Algemene Reserve. Je zou ook kunnen zeggen de optie van... Uh, meneer Tonen en meneer Paap zou kunnen... dan splits je het in 2015 en 2016. Zei het dat ons vermoeden dan is... dat je dan, want je moet twee keer aanbesteden... je moet het echt uit elkaar trekken... dat je dan mogelijk een prijsrisico gaat lopen... in plaats van in één keer. En wij hebben inderdaad geen offerten. Dit zijn aannames op basis van het verleden. Dat zijn allemaal de wat diepere gedachten... achter zo'n voorstel. Maar nogmaals, je zou het ook nog een keer in de begroting kunnen doen. Maar ook dat is een keuze en dat is een kwestie van een route. Uiteindelijk gaat het erom dat wij het archief, wat we altijd al doen, willen digitaliseren... om dat makkelijker toegankelijk te maken en we denken dat het op dit moment kan. En een financiering, dat is linksom of rechtsom, heeft dat bijna dezelfde effecten. En dat is wat het college wil meegeven. Het college heeft er geen behoefte aan om er een principezaak van te maken... maar nogmaals heel pragmatisch naar kijken van hoe kunnen we... ...dat belang realiseren. Dank u wel. In eerste termijn, tweede termijn... ...wie wil het woord? Meneer Tonen. Gaat u gang meneer Tonen. Ik inventariseer het. Ja, dank u wel voorzitter. Um, u zei van als u het in 2015... ...voor een deel doet en in 2016... ...in het andere deel, dan zou u het twee keer moeten aanbesteden. Maar ik heb juist gezegd... ...nee, in één keer aanbesteden, dat kan... ...en je brengt de helft ten laste van de algemene reserve 2015... ...en je brengt de andere helft ten laste van de begroting 2016. Dat is gewoon een mogelijkheid die je daarvoor hebt... ...en, uh, en ik zou daar dan ook voor, uh, voor, voor willen pleiten. Um, ik heb, als ik mevrouw Geuronsson en de heer Demmers goed heb begrepen... Uh, zegt die eigenlijk van nou... Uh, ...stel het er maar uit, ga er maar in 2016 mee, uh, mee in de weer en kom bij de voorjaarsnota en vervolgens bij de begroting met een voorstel. Dat is iets wat in de commissie ook aan de orde is geweest... en waar ik in eerste instantie ook, op, ook voor, heb, voor heb gepleit. Maar ik kan me voorstellen, omdat je nu, als je in 2050 gaat aanbesteden... dan moet je in ieder geval ook voor 2015 voor een deel middelen beschikken. En, in, en daarom hebben wij gedacht om te zeggen van nou, we splitsen het in half-half. En ik denk dat dat... en ik hoef daar waarschijnlijk niet eens een amendement voor in te dienen... Uh, ...een schriftelijk amendement, want ik denk dat dat zo mondeling uh, aangevuld kan worden op dit voorstel. Want, het blijft, want daar, daar, daar zijn wij vanuit gegaan, het blijft één aanbesteding met geknipte financiering. Ja, en de, de, de, daarom heb ik hem net even expliciet gemaakt. Uh, ik verval een beetje, ik, ga, ik reageer gelijk als u dat goed vindt, even praktisch. Want onze zorg is dat dat dus qua aanbestedingsregels dus niet mag... Dat is even de zorg op dit moment. Daarom heb ik hem ook zo uitvergroot... met ...dat je hem uit, moet uitsplitsen... ...in twee blokken en twee keer nee, apart aanbesteden. Nee, nee, nee, voorzitter. Ik zou niet weten waarom dat zo zou zijn. Ik zou niet weten waarom het dat zo zou zijn. Je, je besteedt in één keer aan... ...je komt tot een bedrag van X... ...want ik ben niet ingegaan op het feit dat ik zeg... ...het is heel raar dat je bedragen gaat noemen... ...en een raadsvoorstel terwijl je moet aanbesteden. Uh, maar, maar dat even terzijde. Maar je besteedt het aan en je komt tot bedrag X... En dan zeg je de helft van het bedrag X laat ik de last komen voor de algemene reserve. En de andere helft de lasten van de begroting 2016. Er is niemand die daar iets van kan zou kunnen zeggen dat dat niet mag. Ja, dat is een uitvoeringsaspect. Ja, goed. Ik, ik, ik, kom, uh, ja. ik ga eerst even het rondje afmaken Dat is verstandiger en dan komen we straks op terug. Uh, meneer Kroonsberg, u heeft ook uw vinger opgestoken. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, CDA heeft er geen moeite mee om het in één keer te regelen. Het is jammer dat er geen voorzieningen meer voor beschikbaar waren... maar dat is nu eenmaal zo en dat moeten we gewoon accepteren. Uh, dank voor, voor de uitleg. En eigenlijk zeggen we, het is een uitvoeringsaspect. En waarom laten we dat niet aan onze schatkistbewaarder, uh, meneer Bluis over... om te bepalen hoe hij dat gaat regelen. Dank u wel. Mevrouw Geurlsen, zeg ik uw vinger ook net. Ja? Aan u het woord. Dank u voorzitter. Het is geen principezaak. Nee, het is geen principezaak. Dat kan ik wel met u eens zijn. Dus um, om er praktisch naar te kijken en het praktisch op te lossen... Um, ...verdient natuurlijk in deze wel de voorkeur. Maar, die maar die zit er dan toch in. Um, u geeft het recht al aan dat het moet één keer in de tien jaar gebeuren. De afgelopen keer dat het gebeurd is, is het geweest in 2012. U gaat, wilt het nu doen, in 2015... Waarbij dus ten, eh, eigenlijk om het vervroegd toch te doen. Het blijft een stukje vervroegd doen. We zitten in een, toch nog steeds in een lastige financiële situatie. Vanuit de optiek dat het regulier werk is, geeft de VVD er toch de voorkeur aan dat u hiervoor dekking zoekt binnen de begroting en niet vanuit de algemene reserve. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Anderen nog? Meneer Demmers? Meneer Demmers? Meneer Oh. Ja, we zijn het met mevrouw Gurdsson eens. En ik vond het een hele vriendelijke oplossing om dit een beetje te knippen en te plooien. Zoals meneer uh, Toner dat doet. Maar wat ons uh, tegen mede tegenhoudt, dat is inderdaad de financiële positie, voorzitter. Want er komen zo meteen nog uh, kredietaanvragen voor andere onderwerpen. En uh, bij de financiële aspecten van die aanvragen staat dat wij uh, door de... ...bodem van de weerstandsvermogen zakken. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet fraai. Dus vandaar uh, dat ik uh, het met mevrouw uh, Keurinsson eens ben. Maar de pragmatische oplossing van meneer Tone vind ik sympathiek. Dank u wel meneer Demmers. Uh, ik uh, wil even kort het woord geven... zake het, het financiële aspect uh, zoals meneer Tone dat net toelicht... Aan meneer Bluis. Ja, dank u wel. Uh, kijk, er zijn allerlei oplossingen te, te, te bedenken en te vinden. Maar het, het principe is in, in zo dat uh, de kosten die hiervoor gemaakt worden... In principe, dat was het uitgangspunt van het college. Die, die hadden we op een of andere manier moeten voorzien. Omdat we weten dat het elk jaar terugkomt. Nou en... Dus, dus, dus vandaar dat er door het college voor gekozen is... dan, dan is de, de normale manier dat je dat op die manier dekt. Als u vindt dat dat anders moet... dan, dan is wel de consequentie dat u inderdaad dat op deze wijze doet. Dan is, dan is het voorstel ik 40.000... de helft uit de algemene reserve. En de andere helft zou dan vanuit, vanuit de begroting moeten worden gedekt. En dat, dat legt dan weer druk op de begroting. En omdat de, in feitelijk... Het, de werkzaamheden per jaar... eigenlijk hadden, hadden kunnen begroot worden... was ons idee van... laten we onze begroting daar niet mee belasten. Dat, dat, is, dat is de redenatie. En als je als, als je als raad anders wil beslissen... is het aan Bluiz, u om anders te beslissen. Meneer Voorzitter, de heer Bluis zegt nu twee keer achter elkaar... dat er elk jaar voorzieningen... Voor hadden moeten worden getroffen. Dat is niet waar. In 2012 is dit gedaan. En de eerstvolgende keer is dus eigenlijk 2022... En, en voor de, de volgende hap is het 2032. Met andere woorden, het is een, een tienjarige cyclus... en in die tienjarige cyclus moet je dat oplossen. Vandaar dat het gewoon niet in het reguliere in het bureau is opgenomen... want je gaat niet tien jaar achter elkaar sparen... Eh, tenzij je, en daar is meneer Bruijs niet voor... een extra voorziening of een extra bestemmingsreserve daarvoor creëert. Maar die wil ik nu juist afschaffen. Met andere woorden, dit moet je dus pragmatisch per keer oplossen... En nu gaat u het naar voren halen. En in die zin moet je dat dan ook pragmatisch doen. En maar niet zeggen elke keer dat dat jaarlijks voorzien had moeten worden. Want wij gaan niet jaarlijks een archiefbestand van één jaar uh, afstoten. Helder meneer tonen. Uh, weet dat beluisteren zoals u uitgesproken? Ja? Uh, zoals ik het beluister zit hem eigenlijk uh, de, de gedachtenwisseling nog in de vraag. Uh, zegt u raad, want dat is wat ik proef. Gaan we het in één klap dit jaar ten laste van de begroting brengen, dus de algemene reserve. Of zegt u, we maken de knip. Want ik beluisterde net in het betoog van meneer Bluis. Dat dat op die wijze, zoals meneer Tone heeft voorgesteld, op zich technisch kan. Zonder risico's. Want dat was de zorg van onze kant. Dat je dat los zou moeten gooien. Zegt u van 40.000 in 2015. 50 procent. 50 procent. Ja, oh, u heeft gelijk. Dank. 50% in 2015 en 50% in 2016. Nog even kort, ik, ik wil sowieso als het aangenomen wordt wel even de BBV erop naslaan of het zo kan hoor. Dat, dat doe ik sowieso en als dat niet zo is dan, kom ik dan er komen we erop op terug. terug. Nee, maar dat is helder, eh, want dat is ook nuttig. Eh, dus dat is eigenlijk het verschil eh, waar we het nu over hebben. Of optie 3, dat is dus gewoon begroten voor volgend jaar. Dat klopt mevrouw Keurenson, en ik was zo vrijmoedig te kijken naar de mensen terwijl iedereen in gesprek was. En ik kreeg bij uw verhaal niet gelijk uh, de indruk, maar uh, de raad kan me nu uit de werkelijkheid halen, dat dat op veel steun zou leiden. Dus de meeste steun zit hem in het zij uh, ineens, het zij het splitsen. Maar we kunnen het straks ook in de vorm van abonnementen testen. Het is wat u wilt. Is daarmee het dilemma geschilderd? Heeft iemand nog behoefte aan een derde termijn? Mevrouw De Jong. Ja, ik zou even graag willen inhaken op dat splitsen. Want ja, dan denk ik, het, het, het klinkt heel leuk... Hè, dat je niet alles in één keer gaat doen als je financieel krap zit. Maar dan denk ik, ja, wat, wat maakt het nou uit 2015 of 2016... He, en uh, dan denk ik, iets wat eigenlijk niet uh, heel duidelijk in deze discussie aan de orde is gekomen, dat is de raadpleegbaarheid van het uh, archief. En of het in dat opzicht toch niet handiger zou zijn om te zeggen, nou oké, okay, we doen het uh, in één keer, want dat ene jaar maakt dan ook niet heel erg veel meer uit. En dan heb je in ieder geval die raadpleegbaarheid heb je gewaarborgd. Mevrouw Keuranschamp. Voorzitter, wilde ik graag even op reageren. Want wat maakt het uit 2015 of 2016? Dat maakt een uitname uit de algemene reserve uit. Of we halen het nu uit de algemene reserve... of we er zoeken er dekking voor. En binnen de kerntaken-discussie die gevoerd wordt... is dan de vraag, is het een wettelijke taak? Ja, hoe gaan we het financieren? En wat doen we er niet voor? Met andere woorden, wat laten we? Dat is het grote verschil. Uh, volgens mij... Is er weinig behoefte meer aan nader debat? Ik denk dat de belangrijkste argumenten zo zijn uitgewisseld. Um, en een beetje, het lastige is nu um, als we gaan stemmen, terwijl er mogelijk nog voorkeur is voor een andere oplossing, wat meneer Toon gaf aan uh, uh, dat zou dan Mondeling ook kunnen met een abonnement heeft hij gelijk in. Um, hoe los ik dat even praktisch op? Nou, dan zouden we het zo kunnen doen. Mevrouw Keurenson, wenst de VVD ook een mondelingenabonnement in te dienen? Ja, voorzitter. Goed, dan gaan we het, uh, het rondje zo doen. Ik breng eerst de mondelingenabonnementen, dat zijn er twee, apart in stemming. Ik begin met het abonnement van de VVD, want dat is het meest verstrekkende. Dan met het abonnement van de Partij van de Arbeid. En dan het wel of niet gewijzigde voorstel. Is dat akkoord? Nee, ik hoor niets. En, uh... Voorzitter. Voorzitter, ik heb behoefte aan een schorsing. Een korte, ik heb vijf slechts minuten. vijf minuten nodig. Vijf minuten, dan schorsen we vijf minuten. Dus iedereen is weer aanwezig. Uh, meneer Sandberg heeft schorsing gevraagd behoefte aan een toelichting of zegt u gaat u maar stemmen? Nou ja, het lijkt me, het lijkt me zinvol dat ik even aangeef waarom ik uh, een schorsing heb aangevraagd. Um, omdat uit uh, discussie hiervoor uh, bleek dat het uh, wat betreft het college de oplossingen uh, geen principiële uh, bezwaren kennen dat, dat uh, de oplossing die uh, uh, hoe heet het, het college voorstaat om het in één keer te begroten... uit uh, de, de algemene reserve uh, toch inderdaad van een, een, een aanslag is op die reserve. Dat, uh, dat de, de, het voorstel van, uh, het ingediend door de Partij van de Arbeid... En, uh, ...sociaal zandvoort... Uh, ...op zichzelf... Uh, ...best wel... Uh, praktisch is... ...en... Um, ...ik zou u willen vragen... Uh, ...heer Toner, zou u dat voorstel... ...straks nog even willen formuleren... ...en dan, dan is dat de tweede optie... Um, ...ik denk dat... Uh, ...de partijen hier aan tafel... ...althans de partijen die... ...aan de schorsing hebben deelgenomen... ...het waren er maar drie... Um, uh, hoe heet het uh, um, zich kunnen vinden in de tekst zoals u uh, dat heeft verwoord en zo direct nog gaat verwoorden met uh, als um, voorwaarde dat datgene wat de wethouder uh, heeft gezegd met betrekking tot de nou hoop ik dat ik het goed zeg de WBV <laughs> dat dat allemaal in orde is. Zou u uh, de tekst nog een keer willen vertellen, meneer Tonen. Nee, meneer Sandbergen. Oh, sorry. <laughs> Want ik ga meneer Tonen, daar word ik tenminste voor betaald, helpen met de formulering. En meneer Tonen, ken ik goed dat als ik ernaast zit, helpt hij mij weer. En dat doet hij onbetaald. Dat is het leuke. Uh, dank u wel, meneer Sandbergen. Uh, ik begin met het aangekondigde rondje. En dat is dat het meest verstrekkende abonnement is van de VVD aangekondigd. En de strekking daarvan is... En mevrouw Geurlinson luistert u graag mee. Uh, de strekking daarvan is dat u zegt... Uh, op zich alles akkoord zijn het... Dat bij de begroting 2016 daarvoor verantwoording moet worden gevonden. Klopt dat? Goed. Dan bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor dit abonnement zijn de fracties van GBZ... Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn de fracties van het CDA... D66 en de Oudere Partij Zandvoort. En daarmee is het voorstel verworpen. Het tweede abonnement, zoals aangekondigd door... Partij van Arbeid en Sociaal Zandvoort... dat luidt dat het voorstel is akkoord. Dus de aanbesteding ineens zou kunnen plaatsvinden... onder de voorwaarde dat 50% van het bedrag... ...ten laste wordt gebracht van de Algemene Reserve 2015 en 50% in de begroting 2016. Dat is de essentie meneer Tone. En dat uiteraard onder voorwaarden dat dat krachtens onze regels die algemeen gelden kan... ...want anders heb ik de verantwoordelijkheid om bij u terug te komen dan wel iets anders te doen. Dit abonnement is helder. Wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken. Voor dit abonnement zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, de oudere Partij Zandvoort, het CDA en D66. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn de fracties van Gemeentebelangen Zandvoort en de VVD. Daarmee is dit abonnement aangenomen. Dat brengt mij op het raadsvoorstel zelf terug. En dat is het raadsvoorstel uitbesteden inventarisatiewerkzaamheden Archief 1990-2008, zoals dat gewijzigd is. Bij hand opsteken. Wie is voor dit gewijzigde raadsvoorstel? Voor zijn de fracties van de Oudere Partij Zandvoort, D66, het CDA, Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fracties van de VVD en Gemeentebelangen Zandvoort. En daarmee is het voorstel aangenomen. Daarmee zijn wij aangekomen aan. ...de behandeling van agenda punt 5... ...dat is het plan van aanpak fiscaal parkeren. En daarin is uh, tijdens de behandeling in de commissie... ...een toezegging gedaan die uh, mondeling toegelicht gaat worden. En ik laat de wethouder in de gelegenheid om dat voorafgaand even te doen. Wethouder Kuipers. Ja, ik heb uh, in de commissievergadering van uh, mevrouw Van der Veld... ...een suggestie gekregen om nog eens even goed het uh, raadsvoorstel erop na te slaan... ...waar het ging om uh, de term kostenneutraliteit. Um, ik heb dat gedaan. Um, ik heb uh, de stukken bekeken... en geconstateerd dat in ieder geval in het plan van aanpak zelf... en ik denk dat we het daar eigenlijk over hadden... ook als ik de band terugluister... Uh, de term kostenneutraliteit één keer genoemd wordt. Nu heeft u de commissievergadering aangegeven... dat als u de motie leest, u daar niet in leest... dat het kostenneutraal moet zijn. Um, het college is dat met u eens. Um, mijn voorstel zou zijn om het plan van aanpak... Uh, ...op dat punt ook te veranderen. Wat bedoeld is, is dat het budgetair neutraal moet zijn... ...maar zelfs daar kun je discussie over krijgen. Dus ik wil het eigenlijk maar simpel oplossen... ...door op pagina 7 van het plan van aanpak... ...daar staat nu de zin... ...de gemeenteraad heeft als uitgangspunt gesteld... ...dat winterparkeren kostenneutraal moet worden ingevoerd... ...om daar uh, te lezen... ...de gemeenteraad heeft als uitgangspunt gesteld... ...dat winterparkeren moet worden ingevoerd... ...via onder andere tariefdifferentiatie... Want dat is wat het kopje inzichtelijk maken kost onder 2.2.2 vooral bedoeld uh, te verduidelijken. Dank u wel, wethouder Kuipers. Behoefte aan een vraag ter verduidelijking op dit onderdeel? Niet wie wenst in eerste termijn het debat? Ik inventariseer even mevrouw Van der Veld. Meneer Paap, meneer Kramer, meneer Wisman, kijk verder even rond. Nou, er doe altijd nog een v -grondje. Mevrouw van der Veld. Dank u wel meneer de voorzitter. Nou, ik ben blij met de wijziging, want kostenneutraal dat is natuurlijk iets wat je niet kunt stellen. Want je moet altijd kosten maken en je weet niet wat je opbrengsten zullen zijn. Dus ik ben blij dat u dat heeft gewijzigd. Ik blijf bij het standpunt, ik ga niet alles herhalen... dat uh, de gemeente Belangen Zandvoort in ieder geval meer had verwacht van een plan van aanpak. En ik, inderdaad, ik zeg dat met nadruk plan en aanpak. Uh, wij zien hier weinig plan in en een aanpak zie ik dus al helemaal niet. Uh, toch zal het u misschien verbazen dat we toch hierin mee zullen gaan... omdat wij voor winterparkeren zijn... En daarmee wordt natuurlijk bedoeld dat we in de winter het tarief naar beneden kunnen halen... zodat we aantrekkelijker worden voor toeristen om Zandvoort te bezoeken. En tevens geeft dat ook een ontlasting voor de wijken die aanpalend aan de gebieden... waar we toeristen graag willen zien, die daar dus minder parkeeroverlast zullen gaan ervaren. Want hoe goedkoper men kan parkeren, hoe minder er gelopen zal worden... om eh, ja, voor niets of voor minder geld te kunnen parkeren... Dus daar helpt het ook nog eens voor. Ja, ik vind het jammer dat er geen concretere plannen in staan. Dat is het enige wat wij uh, daar nog aan toe te voegen hebben. En uh, ik hoop eigenlijk dat u de woorden ter harte neemt... dat een plan van aanpak meer plan zou moeten zijn waar een aanpak in staat. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Sociaal Zondvoort en de PvdA hebben een, uh, een voorstel gedaan uh, tijdens de commissievergadering. Uh, en uh, de beantwoording uh, vonden we toch wat magertjes. Vandaar in een notendop uh, zal ik nog één keer uh, de vraag stellen. Of in ieder geval uh, uh, maar in ieder geval te vragen of de wethouder toch enig uh, onderzoek wil doen naar uh, het winterparkeren. Met uh, eventueel de volgende tarieven. 1 euro per uur of 2 euro, verhoogt zomerparkeren met 20 tot 30 eurocent, laat winterparkeren ingaan op de dag na de herfstvakantie tot voor de schreeuwen. Evalueer dit uh, na 1 jaar om te bezien uh, hoe de inkomsten zich uh, dan uh, uh, verhouden. En kijk ook even welke mogelijkheden er zijn om uh, uh, de dag voor uh, kerstavond tot 2 januari gratis parkeer in voort. Dus graag uw reactie hierop, uh, wethouder. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, de VVD heeft maar één boodschap. En dat is dat wij niet willen dat uh, tarieven in de zomer uh, verhoogd uh, worden. Wij denken dat u dan compleet de plank uh, misslaat. U gaat juist uh, in de winter hoopt u minder, uh, meer toeristen te halen door het trief te verlagen. En tegenovergestelde gaat u de trieven in de zomer verhogen. En hoopt u misschien hetzelfde aantal toeristen te halen. Maar ik denk dat u daardoor juist ook minder toeristen uh, naar Zandvoort gaan, uh, gaan komen. Uh, nou ja, wij hebben al uh, tijdens het aannemen van de, van de motie uh, uh, van het CDA toen gezegd... dat er gewoon een financiële dekking bij het plan moet komen... Nou, deze die ontbreekt nog steeds. Uh, niet om de woorden van mevrouw Van der Veld te herhalen... maar vinden het plan van aanpak nog erg vaag op dat, uh, dat punt. Dus uh, wij zijn bereid om het ter kennisgeving aan te nemen... maar zullen niet voor het voorstel stemmen om het vast uh, te stellen. Wij zijn uh, uh, duidelijk tegen het verhogen van de parkeertarieven in de zomer. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Wisman. Voorzitter, dank u wel. Met dit plan van aanpak fiscaal parkeren heeft de portefeuillehouder invulling aan de breed ondersteunde motie over het winterparkeren. Het plan van aanpak biedt een stevig kader voor het inrichten van het fiscaal parkeren. Er komt een evaluatie en daarin kunnen we natuurlijk... Mogelijke missen straks of, of iets anders van andere inzichten nog uh, naar voren gebracht worden. Kortom, d 66 is uh, uh, akkoord met het plan zoals het er nu ligt, inclusief de wijziging, de, de, de wijziging van de wet. Dank u wel, meneer Wisman. Kijk nog even rond. Niemand wethouder Kuipers, u heeft het woord. Ja, ik wil eigenlijk niet al te veel in herhaling, herhaling vallen, want de meeste dingen die vanavond gezegd zijn, die zijn ook gezegd in de commissievergadering en uh, daar heb ik toen ook op geantwoord. Um, in de algemene zin, wat dit uh, plan van aanpak probeert te doen, is een zorgvuldig proces te waarborgen om te kunnen realiseren dat 1 november uh, aanstaande uh, het windparkeren kan uh, worden ingevoerd. Zoals uh, de wens ook is uh, van de raad uh, verwoord in de motie van november vorig jaar. Um, Daarbij is het uitgangspunt steeds geweest dat het heel makkelijk is om nu plannen te maken die ook daadwerkelijk uh, onmiddellijk worden vertaald in hun aanpak. Uh, Sociaal Zandvoort heeft uh, tijdens de commissievergadering ook nu uh, bij monden van uh, de heer Paap een aantal suggesties gedaan. En ik heb ook bij de commissievergadering al gezegd dat is hartstikke interessant. Uh, natuurlijk uh, kunnen we daar uh, uh, in de planvorming uh, naar kijken... Uh, maar dat is iets anders dan dat dat meteen het beste idee is. Want we moeten daar toch ook echt nog onderzoek naar doen. En we hebben ook gezegd in een zorgvuldig proces hoort. Dat je met elkaar uh, daar nog eens over in, uh, in gesprek gaat. Uh, besluitvorming in september. Uh, zoals ook in het plan van aanpak staat. Uh, komen we bij u terug. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is. Dat we hier een zorgvuldig proces proberen te borgen. En wat daar uiteindelijk voor aanpak uitkomt. Dat is aan uw raad om in september te beslissen. Ik hoop dat ik daar ook de vraag van mevrouw Van der Veld mee heb beantwoord. Die haar teleurstelling uitsprak dat het vooral veel plannen is en weinig aanpak. Maar dat is nou juist het, kenmerk, het wezenkenmerk van een plan van aanpak. Dat je dat proces inricht. Voorzitter, en... bij interruptie. Ik vond eigenlijk het plan van aanpak met, met inhoud. Zoals meneer... Uh... Paap dat schetste van uh, Sociaal Zandvoort. Dat vond ik wel heel leuk, want dat was de aanpak eigenlijk, concreet. Dank nou, dan gaan we meneer nu meneer over stemmen en dan is het dank klaar. Dank u wel, meneer Dennis. Werder de Kapers. Ik heb bij de commissievergadering ook uitgelegd dat uh, wij als gemeentebestuur in het verleden wel vaker <coughs> natuurlijk naar het parkeerdossier hebben gekeken... ...en dat er ook in het verleden vaker beslissingen zijn genomen... ...waar we volgens in een later stadium toch eigenlijk... ...en dat zie je ook in de motie over het winterparkeren terug... ...op terug willen komen... ...en dat ik eigenlijk het graag aan de specialisten over wil laten... ...om ook daar ons in te ondersteunen. Dat is ook waarom ik in november heb aangegeven... ...ik vind dat we beter naar dit thema moeten kijken... ...dat we ook met een plan van aanpak zouden moeten werken... ...en dat ligt nu voor. De heer Kramer die heeft ook bij de commissievergadering overigens duidelijk aangegeven... ...dat die zomertrieven wat de VVD betreft niet omhoog zouden moeten... En dat wat de VVD betreft ja, het voorstel eigenlijk prima te kennisgeven zou kunnen worden aangenomen. Wat natuurlijk wel een feit is, is dat ik bij u terugkom, dat ik ook heb, daarmee voor heb gekozen. En dat is ook wat er in de motie staat om met u een plan van aanpak te delen en hopelijk ook vast te stellen. Daar staan kaders en uitgangspunten in voor dat proces. En ik zou het toch heel prettig vinden om daar op uw steun te mogen rekenen. Um, dank uh, aan de heer uh, Wisman. En uh, wat dat betreft misschien nog een opmerking ook van uh, de heer Demers. Die zegt, nou, ja, het is toch een hartstikke sympathiek voorstel. Um, ik hoop dat we in september met een voorstel komen waarvan u dan ook zegt dat is hartstikke sympathiek. Uh, dat ligt nu, wat mij betreft nu nog niet voor die inhoudelijke keuzes. Daar gaan we mee aan de slag. En ik hoop dat in september te kunnen presenteren. Dank u wel, rethouder Kuipers. Behoefte aan tweede termijn. Meneer Kransberg, Verder niemand. Meneer Kroonsberg. Dank u wel, voorzitter. Uh, Helder plan van aanpak, goed proces. Daar, uh, dat uh, dat uh, stemt ons tot tevredenheid. Het ademt dienstverlening, gastvrijheid en past bij ons toeristisch dorp. We willen dat het toeristische Zandvoortse bedrijfsleven uh, ondersteund en gestimuleerd en versterkt wordt. En dat past op de eerder door het CDA aangegeven belang om kosten terug te brengen en het parkeergebruik op te voeren. Goede aanzet. Als onderdeel van een totaalplan, wij zullen het steunen. Dank u wel, meneer Kroonsberg. Niemand anders in tweede termijn? Mevrouw Jong. Ja, dank u.